Mensen die lachgas willen gebruiken of verhandelen zijn vandaag niet welkom op de meeste officiële bevrijdingsfestivals, blijkt uit een rondgang van de NOS. Hoewel het gebruik van lachgas in Nederland legaal is, mogen de organisaties zelf beslissen wat ze doen. Vorig weekend op Koningsdag rukten ambulances tientallen keren uit omdat mensen onwelwaardig geworden door lachgas. In Wageningen is om middernacht op het 5 mei plein het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur ging met loopgroepen met fakkels naar gemeenten in het hele land.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 Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Jazz. Op deze regenachtige 5 mei... begonnen we het programma met Willow Weep For Me... door het Modern Jazz Quartet. Het was een opname op Atlantic uit januari 1956. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik zal uw gastheer zijn de komende twee uur... voor ZFM Jazz. We vervolgen het programma met een nummer van Oscar Peterson. Een nummer waarvan je op de LP een windmolen ziet staan... en met grote letters, at the concertgebouw. Maar later heeft men, is men erachter gekomen... dat deze opname helemaal niet in het concertgebouw... in Amsterdam is opgenomen, maar uh, in uh, Chicago op een live concert. Desalniettemin, het is gewoon hele mooie muziek. We gaan luisteren naar Oscar Pietersen natuurlijk op piano... Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas. We'll be together again. En dat was Oscar Peterson. We vervolgen het programma met nog wat rustige jazz... om langzaam wakker te worden. Uh, we gaan luisteren naar Scott Hamilton. Oorspronkelijk was uh, dit nummer uitgebracht op de cd The Right Time. Ik heb hem afgehaald op een verzamelaar van uh, Scott Hamilton... die heet Ballet Essentials. We gaan luisteren naar Scott Hamilton op de Noorsaks... John Bunch op piano... Chris Flory-gitaar, Phil Flanagan op bas en Chuck Ricks op drums. Het is een opname die uh, in Penny Lane Studios is gedaan in New York City in januari 1986. Scott Hamilton met Skylark. dat waren de zoetgevoosde klanken van Scott Hamilton. Je zou het niet zeggen vandaag met dit uh, wat druidelige weer... met wind en kou, maar het is nog steeds lente. We gaan draaien, een nummer van Peggy Lee... begeleid door George Shearing. In de bezetting Peggy Lee zang uiteraard George Shearing piano. Goedal toets Tielemans op gitaar. Carl Pruitt op bas en Ray Mosca op drums. Het is een uh, opname uit 1959... toen ze de studio in zijn gedoken... na een live performance... bij het Miami Disc Jockey Convention. Het nummer komt van de LPCD Beauty and the Beat... en het is genaamd There Will Be Another Spring... Don't cry. There will be another spring. De volgende artiest die ik voor u heb klaarstaan is een Nederlander. Een heel getalenteerde tenorsaxofonist. Tom Beek. Hij was in februari nog te zien hier in Zandvoort in Theater de Kocht. Van zijn CD-CD Big Time gaan we luisteren naar Hearts and Numbers in een vol nederlandse bezetting. Tom Beek op sax. Martijn van Ittersson op gitaar, Ilja Rijngaat op trombone, Martijn de Laat en Ray Bruinsma op baritonsax en basklarinet. Het is een opname uit april 2009, Hearts and Numbers. en Numbers, Tom Beek. We gaan naar een andere Nederlandse toe. Joke Bruis. Joke Bruis die we natuurlijk allemaal kennen van uh, toen was Geluk Heel Gewoon en andere theateroptredens. Maar Joke was al vanaf haar jonge jaren ook een begenadigd jazzzangeres. We gaan luisteren naar een opname uit een LP van 2003. De LP Close To Me. En Joke, die wordt begeleid door... Louis van Dijk op piano, Sjoerd Dijkhuizen op de Noorsaks... Martien Oster op gitaar, Edwin Corsilius op bas... Herman Frits Landersbergen op vibrafoon en drums... en Jeroen de Rijk op percussie. Yesterday I heard the rain. Bruis. Ik noemde net bij mijn aankondiging uh, als een van de begeleiders uh, Frits Landersbergen. Frits is volgende week, de 12e mei, in uh, de Krochtsmiddags uh, te beluisteren en te bekijken. Met uh, Erik Timmermans op bas. Uh, dan hebben we ook nog uh, Erik Koger op drums. En de piano wordt bespeeld door Jean-Louis van Dam. Uh, het is altijd een feestje wanneer Frits uh, hier in de Krocht live komt spelen. Dus dat is zeker een aanrader. We gaan door met een nummer van Jerry Mulligan, Laura. Jerry Mulligan. Dit was een opname uit 1954... Uh, waar Jerry met zijn kwartet speelde... in Salle Pleijel in Parijs. Een concertzaal waar ook heel veel klassiek wordt gespeeld. Maar deze keer was het dus Mulligan... met Bob Brookmeyer op trombone... Red Mitchell op bas en Frank Isola op drums. Even wat anders. Uh, een van de beroemdste concerten die Errol Garner ooit gegeven heeft... is het Concert by the sea. Het was een live concert op 19 september 1945 at the Sunset School in Carmel by the sea in California. En het is een, een epische LP geworden, kan ik zeggen. Uh, een van de best verkochte LP's ooit. Terwijl eigenlijk de opnamekwaliteit helemaal niet zo best is. Het was eigenlijk een soort bootlegopname opname die na de hand een keertje ergens gevonden is. Toen op LP gezet en daarna werd het een smash hit. We gaan luisteren naar Earl Garner op piano, Eddie Calhoun op bas, Denzel Best op drums, met uit dit concert het nummer Teach Me Tonight. van de beroemde LP's van Miles Davis... hij heeft er natuurlijk vele gemaakt... waren de producties samen met Gil Evans. Ik heb op de draaitafel klaar liggen... een nummer uit de live-opname... van het concert Concerto de Aranjuez, opgenomen in Carnegie Hall, New York... op 19 mei 1961. Het was een bezetting met Miles natuurlijk op de trompet. Hank Mobley, de Sax, ook bekend van de Jazz Messengers... Winton Kelly piano, Paul Chambers bass en Jimmy Cobb op drums. Het is niet het concertoarrangement zelf wat ik ga draaien, maar een ander nummer prachtig gespeeld. Someday my prince will come. Someday my prince will come. We gaan weer even terug naar Nederland. En terug naar de lente hadden we net uh, Peggy Lee... die iets over de lente zong. Ik ga nu een stuk van u draaien uit uh, een LP genaamd... Congratulations in Jazz. Uh, het was een LP die uitkwam vanwege het uh, tienjarig uh, platenjubileum van Rita Reis. Uh, het is een opname uit januari 1965... Met Rita Reijs zang uiteraard. Pim Jacobs op piano. En Ruud Jacobs op bas. Spring will be a little late this year. Spring will be a little late this year. A little late Slow was Rita Reis. Ik heb nu iets, dacht ik, redelijk bijzonders voor u uh, klaar liggen. Het uh, is het nummer van de LP Bernstein Plays Brubeck Plays Bernstein. In 1959 is dit opgenomen in Carnegie Hall... het uh, New York Philharmonic Orchestra onder leiding van Leonard Bernstein... samen met de Dave Brubeck Quartet... Er staan een, uh, een aantal uh, gewone jazznummers op uit uh, de West Side Story. Maar uh, de LP begint met een uh, compositie van Howard Brubeck... een broer van Dave Brubeck... genaamd Dialogues for Jazz Combo and Orchestra. Vanuit deze Dialogues draai ik voor u het Andante ballet met Bru uh, Brubeck... Paul Desmond, Eugene Wright op boss, Joe Morello op Drums, and the New York Philharmonic. Even heel wat anders, uh, weer tijd voor wat zang. Ik heb hier klaar liggen een prachtige opname... van een fantastische zangeres, Dinah Washington. Het is uit de CD LP For Those In Love... met een prachtige Big Band bezetting... Clark Terry op trompet, Jimmy Cleveland trombone... Paul Kinnyshet, tenor North Sax, Cecil Payne, Bariton... Wynton piano, Barry Galbraith, Gitaar... Peter Bats bas, Jimmy Cobb drums in een arrangement van Quincy Jones. Een opname uit maart 1955 op de Polygram Studios in New York City. You don't know what love is. You don't know what love is.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 Cannot live yet, never dies. Until you face each dawn with sleepless eyes. No, you don't know what love is.